De verkiezingen in Ierland hebben nog geen duidelijke winnaar opgeleverd. Volgens de eerste exitpolls gaan het linkse Sinn Féin en de regeringspartij Fine Goyal nek aan nek. De partijen hebben allebei zo'n 21% van de stemmen en kunnen dus nog de grootste partij worden. Op de derde plaats staat Vienna Foyal die met Fine Goyal in de regering zit. Beide partijen hebben aangegeven niet met Sinn Féin te willen samenwerken net als vier jaar geleden. De definitieve uitslag wordt pas begin volgende week verwacht. In Georgië hebben zich gisteravond voor de tweede avond op rij duizenden demonstranten verzameld bij het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi. Ze demonstreerden tegen het, gebouw van de regering om de onderhandel... tegen het besluit van de regering om de onderhandelingen over toetreding tot de EU op te schorten. Sommigen probeerden het parlement binnen te komen. De politie greep in met waterkanonnen om de betogers terug te dringen. De Oekraïnse president Zelensky pleit ervoor om delen van Oekraïne lid te laten worden van de NAVO. Tegen de Britse zender Sky News suggereerde hij dat de gebieden die onder controle staan van het Oekraïnse leger NAVO-bescherming moeten krijgen. Zo'n constructie moet wat hem betreft onderdeel worden van een akkoord over het staakt het vuren met Rusland.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Tobak leeft. Ja, Tobak leeft. Op de radio. Ik wacht even op mijn uh, jingeltje. Ja. Ja, uh, jingeltje. Nee. Oh ja. Oh. ik denk wanneer komt hij nou. Ah. We gaan beginnen. Ik zeg. We gaan... Yes, nou. De sfeer tot nu toe hier zo. Wat vinden we daarvan? Matig. Ja, dat dacht ik al. Matig. Ja, matige sfeer dan. Dat krijg het ook altijd weer. <laughs> ja, nou, ze is weer terug van weg geweest. En, uh, Zeker. Ken je je taken nog? Koffie? Oh, ja, oh ja. Ik ga wel koffie <laughs> halen. Precies. Nou, <laughs> ja, ja, ik heb wel 25... Ik heb zo'n uh, Polar Step app. Ja. En ik heb 25.040 kilometer gereisd. Nou, wees er maar trots op. Gelukkig heb ik, heb ik ze niet... Uh, met mijn voeten hoeven te doen helemaal. Nee, gelukkig heb je... Ik ben ook niet trots op het vliegen, maar nee. ja, ja. Ja, ja, ja. Maar het ja. was wel helemaal geweldig. Je, hebt, je bent wel weer even opgeladen voor een nieuw jaar. Nou, een paar weken dan. En ja, dan weer. een paar weken dan ga ik weer weg ja, ja, natuurlijk. Ja, zeker. Nou goed, wat is je, bij, je bent twee, nou, bijna twee weken naar Thailand geweest. Wat is bij gebleven? Nou, zeker. <laughs> zeker die uh, jungle toch? God. Wat? <laughs> ja. Dat is wel erg dan? Ja, voor mij wel, maar ik denk dat het ook een stukje leeftijd is. Uh, een stukje overgewicht, kilootje. Oh, oh, oh ja. En, uh, maar dat het zoveel steeg, die hele. Heel snel omhoog. Nou, ik, ik, ik bedoel, wij hij een beetje bij een strandopgang. Maar ja? moet je er 40 achter elkaar plaatsen? Dan kom je ongeveer in de buurt. Ja. En dat was voor mij heel erg. Had je klaar. zuurstof of mee of niet? Omhoog? Nou, ik had het wel nodig. Misschien ja. waren... Daar komt het door. We zaten te hoog. Dat was het. Ja. Nou, dat nou, weet het. is het. Jij had moeite mee met de opgang. En ik had destijds... Want we hebben dezelfde tip ja. gedaan. Ja. Ik had de moeite met de, de weg naar beneden... En uh, mijn reisleider die die zei zei, nou het lukt toch wel. En mijn vrouw zegt, nee die gast gaat er niet doorheen hoor, die moet hem echt... Was dat ik... de eerste dag of de tweede? Nee, dat was ja, de eerste dag omhoog. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja, dus ja. uiteindelijk uh, gingen we naar beneden en toen kwam er een motor die van daar voorbij. Over die uh, heen en die werd aangehouden en die zegt van, wil je wat geld verdienen? Moet je deze gast even naar uh, het dorp brengen. En toen ah. werd ik achter de motor gezet. Dat was ook niet even een pretje, nee. maar wel een ervaring ja. moet ik zeggen. Wel ja. weer leuk. En toen was maar ik in Ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Ik had wel eerst. Zal ik het doen, die jungle toch? Ik, ik, denk, ik probeer er nog onderuit te komen. Want ik dacht zelf van nou, weet je, het is wel heftig en die zit natuurlijk boven de 30 graden. Yeah. En we hadden daarvoor ook een fiets toch gehad. En eigenlijk merk je dan dat je, ik word een beetje truttig op mijn oh, nee, oudere toch. dag. Oh nee. Maar dan, dan, dan, dan, dan heb jij de fiets toch ook gedaan met dat je uh, op, op die vlonders reist van, van beton. Ja, ja, ja. En daar, om, daarnaast kan je dus gewoon heel diep vallen hier en daar. En uh, van die randen. En, oh. en dan staat er onderweg. En ze rijdt best wel pittig. En dan uh, staat er plotseling een motor tot aan de helft. En dan moet jij omheen. Oh. En uh, ik denk dat ik de risico's meer zie. Bij mij was je heel makkelijk. Ja, ja, ja. misschien is het hem steeds smaller gemaakt. Ja. Ik om mocht, het toch wat ja, dat gevoel, te maken. Dat gevoel. had ik. Ja, en verkeur. toen dacht ik van, nou ah, die jungletocht. Ik weet, ik het, weet niet. het niet. Nee, misschien moet ik hem niet doen. Nee, maar ja, ja. ik heb het uiteindelijk gedaan, want het werd al, uh, noem dat, uh, tegen, tegengemaakt. Ja. Want dan moest je weer een hotel regelen extra. Oh en, ja, ja. En ja, het ja. kon niet in dat hotel dan, want we hadden het Long Festival. met al die mooie lichtjes die omhoog gaan. Oh. Weet je, dus dat was wel heel gaaf. Ja. Dus uh, ik heb het gedaan en ik kan nu zeggen, ik heb het gedaan. Precies. Ik ben stoer. Goed, het is een nieuwe dag en ja. Uh, yeah. En elke dag een luikje open. Precies, elke ah. dag gaat weer een luikje open. Heb je hem al? Wat? De adventkalender. Je weet precies waar het over gaat. <laughs> heel scherp. <laughs> ik heb hem nog niet, maar ik moet hem natuurlijk ook kopen. En ik ben ook helemaal niet gegaan. Gisteren was het ook Black Friday. Man, oh. ik moest echt kopen. Ik heb die radio on. We hebben straks nog, met dit waren de Vaccines. En Your Love is My Favorite Band. Natuurlijk, wat leuk om te horen hier op de radio. What a beautiful morning. Turn on the radio and let's have some music. Zeker, doe met de radio aan. Dan hebben we hier lekkere muziekjes voor je. En dan krijgen we, ja, straks heb ik wat nieuwe plaatjes. Wauw. Wow. <laughs> zo so mooi. Maar nu kijk ik eerst nog even wat er allemaal zich afspeelt in de kranten. Sierra en trouwringen worden ingeleverd voor de recordprijzen van goud. Ja, een kilo goud is bijna 85.000 euro. En dat schijnt een flinke stijging te zijn. In een jaar tijd steeg de kiloprijs dik 20.000 euro. Dat is niet gek. En de experts wijzen voor oorzaken naar de oorlogen. Rusland, dreigingen en zo allemaal. En de, nou goed, uiteindelijk is ja, de goud is nog steeds een goede belegging. En ik weet niet of het nu een goede belegging is. Je had destijds moeten beleggen natuurlijk. Nu is het uh, misschien wel aan de top. Maar het zakt er zelf weer. Dan moet je weer instappen natuurlijk. En heel veel mensen gaan toch even kijken in de laadjes. Die ene ring. Ja, die is niet zoveel waard misschien. Maar die andere, dat, die van oma. Weet je, dat vond ik zo'n foei ding. Weet je, daar had ik echt helemaal niks mee. Heb jij iets oh. met oma en die sieraden? Nee. Gaan we kijken wat het waard is. Oh, en dan hoor ik steeds vaker dat mensen dan bijvoorbeeld 1000 euro krijgen. Terwijl ze dachten 400 euro te krijgen voor een halsband of zoiets. Die gaan ze inleveren, dan inleveren. Daar gaan ze een schilderij van kopen. Oh. Ja, ik weet, ik weet niet of dat nou een goede beslissing is, hoor. Dus er zijn echt het ook het ook zoveel schilderijen in de wereld die geen ruk waard zijn. En die zelf mode onderhevig zijn. Ik bedoel, nou ja, of je moet oude meesters kopen... maar dan zit je van 1000 euro met je aan het belaggen En uh, uh, Dan zoek je op oude meesters op Google. en Misschien komen je er zomaar één tegen. Ja, ik zag wel in de krant dat um, Winston Churchill is 150 jaar geleden vandaag geboren... Ja. En die schijnt er ook echt iets van... wat was het, 500 schilderijen te hebben gemaakt in zijn leven. Op zijn veertigste werd hij door de muus van schilderen... werd hij gegrepen en hij heeft heel veel schilderijen gemaakt. En dat schijnt toch wel een aardige investering te zijn. Maar oh, wow. ook de 1000 euro komt te kort uit. Goed, vertel. Ja, bij ja, scherm is nog niet open. Maar wat ik wel wilde vertellen, dat ja. is wel leuk. Dan ga je op het werk ga je naar iemand toe... omdat je computer moet gestreamd worden en zo. Ja. En dan blijkt ineens... Van uh, uh, Dat je bepaalde collega's met dingen bezig zijn. Waar jij altijd zo uh, denkt van... Oh god, heb je haar weer met het nietje? wat ik altijd zo oh, ja, ja, ja. tegen ben. Ja. Maar het schijnt dus een enorm mooie tentoonstelling te zijn in Haarlem. En dat gaat inderdaad over dat één op de drie vrouwen... Nietje? Lastig gevallen wordt en zo. Ja, ja? Uh, je, je hebt dan de orange nog wat. Uh, uh, we hebben ook iets met een oranje... Orange D of zo, yeah? dat was van de week. Oké. Okay. En uh, daar gaan we het zo nog wel even over. En dat gaat dus over even Dat opzoeken. één op de drie vrouwen wordt lastiggevallen. Ja, maar ook dat één. Uh, uh, iedere acht dagen wordt een vrouw vermoord. Oké. Okay. En dat is toch wel heel heftig, allemaal. Ja, ik voel me echt. Ik voel me echt als man zijn er gewoon weer. Denk, oh, maar een collega man. dacht dus. die zei toen: van ja, maar mannen worden ook heel erg lastiggevallen. Ik zeg ja, maar op een andere het, manier. Maar de verhouding is even anders, denk ik. Ja, ja. Maar die worden lastige gevallen van heb je dat nou al gedaan, heb je dat gedaan en heb je dat dan weer niet aan gedaan? Ik snap het gewoon niet! Ik nee. snap het gewoon niet! <laughs> nee, maar het is ook dat uh, er staat dan ook van wat zijn de, de triggers, hè? Dat, uh, dat je man altijd wil weten waar je bent. Dat hij je segreert van je familie. Huh? Dat je... Dat je, dat je... Dit, dit klinkt alsof ik er last van heb. Gegroomd wordt, weet je wel. Ben je niet te warm mannen? Want het is bij mij zo. Nou goed, maakt niet uit. Nee, ik, ik moet niet lullen. Zijn, ja, ja het, is, het is bizar gewoon. Moet echt, ik zeg nog steeds, op uh, vrij jonge leeftijd moet er al een seksueel uh, dempend middel bij de mannen wordt ingespoten. En dan nou ja. komt het goed. En natuurlijk wil je dan ook wel seks hebben. Maar ja dat geeft het, zo, het levert zoveel problemen op, joh. Dan, dan, dan veel de vrouw niet, dan, dan komt het niet uit en stop er gewoon mee. Weet je wel? kan niet zijn of van er gewoon een uh, Via-bril opzetten waardoor je het een beetje op een andere manier ervaren. Dat dus oh, ja. de, de gewone ja. vrouw niet hoeft lastig te vallen met die ja. driften. Nee, maar het was dus uh, de internationale dag van de uitbanning van geweld. Oké. Okay. En het, het was eigenlijk ook de ere van de zuster Mirabel. Uh, en uh, drie politieke activisten uit de Dominicaanse Republiek werden op brute wijze vermoord op opdracht van de heerser van het land. Maar daarnaast hebben ze dus bij het geweld dus ook weer geweld tegen vrouwen en meisjes. Okay. En uh, De oranje kleur staat dus voor zonsopgang. Positief symbool voor een toekomst zonder geweld. O, ook, straks, voor, ook voor mannen hoor. Ook ja, voor mannen. Ook voor, ja zeker. Maar er komt straks binnenkort echt mannen. Er komt straks binnenkort een dag. Niet alle mannen zijn daders. Die komt er ook nog. Oh ja, ja, ja. Ja. Deze dag staat in de teken van niet alle mannen zijn daders. Not me. Hashtag ja. not me. Minder dan in derde is niet dadig. Oh ja. Ja, ik ja, ja. Ja, weet het ook niet ja. Goed idee. Het is een beetje een rare stap naar deze plaats van de Wombats. Blot on the hospital floor. Maar ja, <laughs> ik heb het toch ingepland. Straks <laughs> onder andere wat nieuws uit de, niet uit de show. Uit de, uit de geschiedenis natuurlijk. het Het is vandaag 30 november en zijn weer interessante dingen te. so rose tinted We see the same, frame it all. the To tell you that approach It won't work now Now Maybe I'll put Lived. You, you live in a world where you never need permission and everybody listens to you. You're everyone's girl, but I see something missing. Ik ben echt een fan van uh, slachtofferschap, hoor. Ik had zo mooi die mannen die zeggen dat ze zo slecht hebben getroffen. En dan met die gitaar is, de man heeft geen gitaar trouwens. Dat is, uh, vind ik al een stuk beter klinken dan. Dan draai ik het wel. Aiden Diaz. Dat is een band. Ze hebben een cd uit. Oh, Don. En Why Can It Be Me. Maar dat had je al begrepen ik daar zingen zo op. Waarom kan ik het nou niet zijn? Ja, ik vind het ook niet. Ja, soms uh, vroeger had je nog wel eens van die voorbeelden. En ik oh, als ik zou kunnen ruilen. Oh, dan, had ik het, dan wist ik het wel. Dan zou ik dat willen zijn. En echt grappig, nu kom je op een leeftijd dat je denkt van... Ik zou echt niemand met, weten met wie je zou willen ruilen. Ik zou echt niemand weten gewoon. Je bent dus gewoon tevreden over ja, je blijkbaar. Ja, blijkbaar. Maar het is toch wel... Dat ik denk van, ik <Klacht> kom op, gast. Kan je echt niemand bedenken waar Nou, Robbie Williams zat ik laatst te denken. Zou je die willen zijn? Nou, dat leek me nog wel grappig. Hmm. Ik kon misschien ook een beetje mezelf herkennen. Het ondeugende van hem. Oh ja. ja ik die krinkklagen. Ja, ik denk alleen ja, hij was van, hij was van de mannen en van de vrouwen. Ja. Oh. Dat zou ik even aan moeten wennen dan. zou ik even aan moeten wennen. Maar jij ja, wie weet. Die dat wist je, ik helemaal niet joh. Ja, die is van de mannen en de vrouw, geloof ik. Oh. Die, uh, ach, okay. die valt gewoon op een persoon. Klinkt wel altijd mooi. de ja. persoonlijkheid. Ja, ja. Klinkt altijd zo mooi gewoon. Vandaag in de Telegraaf te lezen. Ik verstrek nooit financieel advies. Dus even dat je het weet, rustig aan. Ja, John de Mol is misbruikt in een, uh, in een video op een nep. Uh, site van de uh, van Telegraaf. Dus dat is ook geen uh, uh, site van Telegraaf. Maar dan zie je dus dat John de Mol in een interview met iemand uitlegt hoe je het beste en snelste geld kan verdienen in bitcoins. En dat schijnt dus allemaal AI te zijn. Allemaal. Oh ja. ja. Echt die site is nep. Het interview is nep. Uh, John de Mol zegt, ik geef nooit financieel advies. Dat, dat moeten mensen zelf gewoon doen. En, nou ja, nu gaan ze dus wel verhalen halen van hoe, hoe, hoe, hoe kan dit? En waar wordt het gemaakt? En, nou ja, goed. Het is uh, bizar gewoon, uh, hij noemde het onder andere dat je 200 euro uh, in het begin moet investeren, laat dan 1000 euro en dat kan oplopen tot 10.000 euro. Ah, je kan al die verhalen maar wel van die vloggers. Uh, mijn zoon kijkt er ook altijd naar. Ik zeg altijd, kijk je ook wel een beetje met een afstand naar. Ja, ja, ja. ja. Ik heb overzicht, dat is zeker. Ja, Zeker. Uh, ja. Ja, ik, ik hoor natuurlijk ook alleen de, de verhalen dat het goed gaat, hè, dat ja. hij weer zoveel zo geld had gescoord. Ja, ja, en die andere verhalen? Nee, die zijn er niet. Uh, ja, ja, dat zou we wel dan. Nou, je hebt dus. nou een Oogappels ook zo'n uh, verhaal leed. Oh ja. Dat is heel <laughs> erg uh, rijk is en dat hij dan rustig krijgt met zijn ouders. van die ben Je bent zeker jaloers op mij, hè? Ja. Uh, gewoon uh, echt zo'n uh, bal word je ervan. Zo'n brandende korfbal. Ja. Ja. ja, het is wel uh. grappig. Mijn zoon verdient ook wel wat geld in een klein niche. Met wat dingen die hij verkoopt via bol.com. En denk hoe, hoe ben je tot hier gekomen? En nou ja, het is bizar. Maar goed, ja. Nou, wel, hij verdient meer geld dan ik, zeker nu. Maar het is uh, bijzonder. En nou, ja, respect hoe je dat... Uh, uh, toch heel veel kijken op internet, uitzoeken. Wat is de markt en dat gaat niet over een nacht ijs, zeg ik dat. Dat oh. beleven. wel even. Ja, nou, kan, dat, dan kan je daarna een... Uh, een cursus volgen uh, op internet zetten ja. hoe, hoe word je rijk? Ja, en daar verdien en je uiteraard uh, daar je geld ja, mee. Ja, ja. Ja. voor 100 euro krijg je van nou, doe hetzelfde als ik, hè, ja. zo blaadje. En toen ik denk aan een blaadje. Dat doet me altijd denken aan een collega van mij van 30 jaar geleden, die zegt van, ja, ik heb een manier om rijk te worden. En Dat had hij in een krantje gezet en uh, ze zeggen nou, stuur 10 euro op en dan leg ik het uit. En nou, en uiteindelijk iedereen natuurlijk 10 euro op stuur en dan stuurt hij berichtje terug, zo word je rijk. Ja. Ja, het is een klassiek verhaal. Vertel, wat Vijf heb jij? Vijf euro per dag. Yeah. Ja, uh, nou, hoe je nis, nis niet rijk wordt... is als yeah. jij dus uh, gaat figureren in een film. Want het is uh, nu eindelijk zover. Er komt een vierdelige dramaserie... over de vuurwerkramp in Enschede. Maar oh. uh, vanuit het menselijk perspectief... wordt het allemaal uh, belicht. Maar nu zijn ze dus op zoek naar mensen... die echt Twente spreken. En de vergoeding voor dit verhaaltje... 75 euro inclusief reiskosten. Maar ja, als jij vanaf, uh, Dren uh, vanaf Twente... naar Amsterdam moet komen... Kost een retourtje met de trein kost al 52 euro. Ja. En uh, als je met de auto komt kost het ook heel veel geld. En uh, ze zeggen al: jullie bent niet wiet? kerel. Voor 65 euro kun je nog niet eens het noordwest lopen. Ja. Dus uh, ja, dus, uh, dat is je een beetje wel lastig. Nederlanders dit. Ja. Oké. Okay, nee, ik, Het Twente. ik Staat er helemaal niks van namelijk. Well, nou, goed, het ja. leuke is wel. Yeah. Ik, uh, uh, op vakantie was er dus ook een stel en die kwam ook uit die contrij. En je merkt gewoon dat je het over begint te nemen. Ja echt waar? Ja. Je denkt ook al bijna met de uh, Yeah, joh. Yeah. Ja joh, weet je wel wat lekker Ja joh, ja. ja, lekker joh. <laughs> maar, kikken, goed. joh. Ja. maar goed, ik, ik snap niet helemaal waar voor zo. Het is 75 euro. Ik Krijg je als vergoeding? Ja precies. En uh, dat is voor je reiskosten, et cetera. Uh, maar uh, ze hebben de opdracht al gezegd... dat in ieder geval een mogelijke taak is... want het eerste wilden ze 50 euro als vergoeding geven. Ja, ik, was, ik heb voor minder gefigureerd in films. Ja. ja dus ja. ik bedoel, ik niet helemaal... Kom dan niet als je niet wilt figureren. Het is ook wel een goed doel om alles ja. weer een beetje op te rakelen. Maar goed, hoop. Oh, maar ik weet toevallig dat mijn achterbuurman... Ja. Die, uh, die was toen helemaal ontzettend dat die vuurwerkrant er was. Want die komt daar vandaan. Ik denk... Dat is voor hem misschien wel iets dan. Ja. alleen maar een toertje Amsterdam. Nou, dat is te doen. Ja, ik was zeggen, het, het moet ook een beetje vanuit het hart gaan, denk ik misschien. Ja. Ik neem aan, Nederlandse films wordt over het algemeen niet zo heel veel geld daar verdiend. Het is meestal uh, het fonds wat er, het geld erin stort. En uiteindelijk komt er wat terug. Maar... Dus ik bedoel, ja, je moet het ook een beetje zien als een beleving. En misschien is het dan een soort netwerksituatie. Ik denk uiteindelijk. Moet je wel de Nederlandse taal leren, denk ik hoor oh. Sorry. Maar dat je er ook in de gewone films komt, oh ja Ga je nou zeggen dat dialect. het geen Nederlands is? Nee, ik, sorry. Ik, ik, ja. Kijk uit, uit, uit, uit Kijk, net. uit, uit, uit ja, we zijn één klein land en gaan we ook nog onderverdelen in allerlei dingen. Ja, ja, je houdt het toch niet tegen allemaal. Nou, ik wil, zeggen, ik wil het graag tegenhouden. Maar goed, ik, heb nou, ik ben heel benieuwd naar, naar de uiteindelijke documentaire serie die daar... Uh, het heet Bij heldere hemel. Ja. Die, ik ben benieuwd. Die, die, die, rond Hoe... mij volgend jaar, wordt die uitgevonden door de EO. Oh ja. En uh, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ik, ik wil die, uh, het is ook spectaculair natuurlijk. Je zit de hele tijd te wachten tot die ontploffing tot, plaatsvindt. Tot en wat die ene, ene gebeurt, grote... Ja. Ja, dit, ik ben nog wel die hele kamer. Nee. Maar, maar goed, ja. uiteindelijk, ja, het is net zoals de Bijlmeramp. Is het goed toen ook uitgelicht vanuit het menselijk oogpunt. En dat ja. is wat anders. Want ja, dat zakelijke afhandeling van het vuurwerk SC Fireworks. Dat, oeh, dat is nog steeds niet helemaal uit. ...oppluist ja, hoe ja, dat ja. nou fout is kunnen gaan. Goed, dames en heren, muziek hebben we hier. Paul Waves. Smitten is het nieuwste Kiss me again. Als een vrouw dat vraagt, ik zou op je kwietiefdpunt zijn. I'm in this room, but... There's unfamiliar faces... Then you will by me... And my mind goes to places... You're just a leather... Feel a little better imagining us together. It's a temporary love exchange. So let's be honest. It's going. In.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 Waves, nieuwe cd. En die is er ook te vinden, Kiss Me Again. Zorg dat je van tevoren natuurlijk alles wel op uh, papier zet. Of dat je de app even invult voordat je de volgende stap gaat maken. Want je weet niet waar je eindigt natuurlijk. Die is bijna een half jaar wat vroeger dan uh, we gewend zijn. Maar toch doen we het maar, want dan zitten we heel ver in het schema. De gemeente wil nog 366.000 euro van Casino Holland, Holland Casino, de komende jaren. Want ze hadden namelijk een, ja, een bijdrage in casino casinofonds elk jaar. En ze hadden namelijk afgesproken in tweede, uh, tot en met 2025 nog 116.000. En daarna nog een keer vijf jaar lang 50.000 per jaar. Dus ja, dat loopt allemaal wel flink in de papieren. En uh, in het contract stond uh, niet over onvoorziene omstandigheden. En nou ja, dit zijn wel, dit zijn, uh, wel uh, situaties die ze wel van tevoren hadden kunnen zien aankomen. Dus uh, dit is ook een beetje geluls, zegt de gemeente dan. Dus op zichzelf willen ze toch, uh, ja. In de brief hebben ze het, het gestuurd naar de casino. Om te zeggen: Nou ja, sorry, maar je hebt iets getekend en je moet toch met geld over de brug komen. Lekker voor uh, de, de contacten onderling, zou ik zeggen. Ja, het is leuk dat zo iemand het ook vrijwillig een bijdrage doet aan het evenementenfonds. Maar uh, om dat echt maar verplicht te stellen. Vind ik ook nog wel wat hoor. Ja, vindt? zeker. Ja? Nou, ja, goed. ja, ik ben benieuwd. Ze zijn in gesprek. En we zullen kijken of er nog iets bij uitkomt. Het zal mooi zijn natuurlijk, want ja, we hebben dus ook wel evenementen nodig. Er zijn een paar dagen per jaar dat we geen evenementen hebben, te, geloof ik. En die moeten nog vol. Die moeten ja. nog vol, zeker. Vertel. Ja, gelukkig hebben we nog een evenement, dat is de regenboogborrel. Want naast Sinterklaas komt de kerstman. En uh, op 19 december in Liv, Zandvoort, L.I.V., is straat 19... Daar uh, is vanaf half zes is iedereen welkom om het jaar kleurrijk af te sluiten... onder het genot van een speciaal welkomstdrankje en verzorgde hapjes. En er is uh, een sfeervolle sfeer en dansbare muziek. Dus ik ben benieuwd. Dus okay. waarschijnlijk voor de LHBTIQ uh, gemeenschap. Ja, precies. Nou, Ik kijk verder nog even, even toch iets te lezen over... Uh, plannen die kiosk op de boulevard krijgen vorm. Het is namelijk de bedoeling dat al die sleurhutten die elke dag... Of twee keer per dag eigenlijk heen en weer terug. Ik op zaterdagochtend zat ik er ook nog wel eens achter. En die achter die viskramen. Omdat uiteindelijk dat toch op een vaste locatie te laten zijn. En dat is al een plan vanuit 2017. En van de twaalf onderzochte locaties zijn er tien wel oké okay bevonden. Helaas op Badhuisplein moesten ze nee neven verkopen. En Arie Guit vond het wel heel erg jammer. Hij zegt, het is heel gevaarlijk om elke dag... Twee keer met dat ding naar het centrum te rijden. Nou goed, misschien moet er dan op een andere plek iets gecreëerd worden, daar gaan ze naar kijken. Maar goed, ze zeggen nog wel, let even op, het moet zelf bekostigd worden, de kiosken die daar geplaatst gaan worden. En ze moeten de nutsaansluitingen aansluitingen zelf gaan bekostigen. Eh, eh, openbare toiletten komen dan wel, maar geen terrassen. Dat is niet de bedoeling dat het helemaal steeds uitgebreider wordt en dat de hele of, ah, vol volgebouwd wordt met terrassen. Uiteindelijk kan dat toch aardig in de papieren lopen. Het kan echt lopen tot enkele tonnen om dat te gaan realiseren. Oh. Dat is nogal wel weer aardig. Maar goed, het zou wel de verkeersveiligheid in Zandvoort kunnen verbeteren. Dus dat is wel weer een punt om naar te gaan kijken. Misschien is er nog subsielig voor, zeg ik altijd. Ja, ja. hopelijk. Ja. Uh, ik zie hier ook uh, dat er trouwens een, uh, een boek uit uh, is gekomen. En dat heet Lieve Carmen. En dat gaat uh, eigenlijk over de dochter van Andor en Bettine Sandbergen. En in samenwerking met Edwin Ritsel is deze gepresenteerd op de 11e geboortedag van Carmen. Helaas is Carmen niet meer onder ons. Hij is overleden op 14 januari. En die had dus een zeldzame ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Die haar leven dat van haar familie vanaf haar geboorte ingrijpend bepaalde. En ze was blind, bijna doof en niet in staat om te praten en te lopen. Maar ze is best wel voor haar ziekte best wel heel oud geworden. En je ziet nu steeds de reclamehoek op tv. Okay. Van een kindje van, ja, wij vieren iedere maand ja, oh ja, uh, zijn ja, ja, ja. niet verjaardag, maar vermaandag zou je het zo noemen. Het is een noemen. bizarre spot, is dat. Ja, heel ja. aandoenlijk. Ja, zeker. Maar ja. Uh, het boek is nu te koop bij uh, de Bruna. Dus uh, via de webshop uh, van ditisjeleven.nl. Ik denk, nou, wil willen toch even aandacht aan besteden. Lijkt me ook wel. Nico Beetslaan is een stuk uh, groener geworden. Veel werk hadden ze eraan. En het was ook slecht weer en het is een geslaagd opknapbeurt dinsdag. En twintig medewerkers van Sparelanden hebben eraan gewerkt. Bomen en verkeersborden hebben ze schoongemaakt. En de reparaties en mensen zelfs van het kantoor kwamen er. En de directeur Jan Botten en de wethouder Martijn Hendricks waren er ook bij. Ze hebben de handen uit de mouw vandaag gestoken. Het is een actieplan Groen. En dat is gestart in 2023. Moet in 2026 klaar zijn. Dan zijn er bij elkaar 180 bomen geplaatst. Die zijn er van extra bijgekomen. En dit moet eh, helpen tegen de hittestress en voor een goede waterafvoer zorgen. De hevige buien worden dan vastgehouden door de bomen in plaats van dat het riool allemaal instroomt. En daar heb ik straks nog wel een ander bericht van, want daar zijn ze op verschillende plekken in Zandvoort ook mee bezig. Dus ze zijn wel erg goed bezig eigenlijk in Zandvoort, dat allemaal wat groener maakt. En ik moet zeggen, het viel me ook wel op toen ik pas geleden in Zandvoort mijn auto aan de andere kant van Zandvoort parkeerde. En dat ik door Zandvoort heen moest lopen, dacht ik... Wat, Oeh, ik vind sommige gedeeltes... Zal het wel erg... Uh... Kunnen we wel een oppeppertje gebruiken? Ja, dacht ik ook wel een meest. Waarom stond je daar dan? Was dat net, uh... nee, weet ik niet. Ik was de oh. vierde kant opgelopen, denk ik. of zo. Oh. Ik kom hier nog niet zo lang. Dus nee. ik weet niet zo goed in elkaar zit in stand. Nee, ik snap nee. het. Nou, je kan niet van de kant op. Dat is het ding <laughs> wat zeker is. Nee. Uh, er worden eigenlijk uh, uh, mensen gezocht... Eigenlijk, die willen gaan helpen bij de magie van de kinderkunstlijn. Want we hebben hier een kinderkunstlijn in het dorp. En die had dus altijd Hilly Jans en Marianne Rebel... En daarnaast had je nog twee vriendinnen van Marianne Rebel. En die hebben dus in al die jaren hebben ze het principe van kunst bijgebracht aan, uh, aan de lage schoolkinderen. Maar ja, zij beginnen inmiddels ook uh, de jaren beginnen te tellen. En uh, ze zeggen ook echt van uh, ze willen nog één, twee, maximaal drie jaar met dit initiatief doorgaan. En Hilly Jansen zegt al ja zonder Marianne geen kinderkunstlijn. En uh, ze zei wel, ook haar juffen schilderschort aan de wiel gehangen. Want ze, ook al, uh, ze zijn allemaal op leeftijd pensioengerechtigd. Maar is er dan niemand te vinden die het stokje wil overnemen? Ik denk, van, nou, volgens mij zijn er best wel uh, mensen die dat kunnen. En ik denk ook dat misschien uh, bij, uh, bij uh, het pluspunt of zo... dat ze daar misschien ook wel vrijwilligers hebben... dat ze daar misschien wel wat kunnen regelen. Lijkt me toch leuk. Ja, het is leuk. Ja, maar me... ik ben ook al bijna pensioengerechtigd... Ik vind dat er moeten echt jongeren zijn die daar enthousiast over zijn. Ja, maar dus ik hoop wel, dat dat kan. Wel, moet eigenlijk wel een beetje echt een kunstenaar, ja, ja, zeker. kunstenaar zijn die dit moet leiden. Want die heeft natuurlijk wel een beetje achterliggende... Ja, ja die kinderen een beetje een opzetje kan helpen en zo. Zeker. Well, de jongens kleur, maar wat? Ik kijk later wel even. Ik ga even op mijn mobiel. Yeah. Wat? <laughs> ja, even op mobiel. Ja, ideeën op doen. Natuurlijk, dat was het. Goed, dat is over de Zandvoortse berichten. Een band die ik niet kende was Arrested Youth. En nu ken ik ze. Ik ja. One foot on the gas But you know beentjes dit, zeg. Arrested youth. Ja. Yeah. Ik heb er daar ook in gezeten. Gearresteerde jeugd. Ja. Nou goed, dat, dat, gaandeweg leren ze wel altijd om daar een beetje anders mee om te gaan. Goed, dit is de, de single die ze uit hebben. Die heet uh, Walked Out in the Middle of the Night. Zeker. Wat ga je doen? Uh, ik ga nog wat drinken Even met wat sigaretten halen, hè? Ja, gek, ik ga nog wat drinken met wat vrienden. Om 1 uur s'nachts. Ja, jongen, dat begint het best in de stad. Oh ja, ik ben een hele oude lul natuurlijk. Ik ga maar één uur in de bed. Er nog wel mensen gaan pas om één uur. Dat vind ik altijd wel grappig hoor. Van die mensen die gewoon je een appje sturen. Ik had er vroeger ook al twee. Die belde, of die, belt, die sturen een appje dan om um, elf uur. Over tien minuten. Binnenkomen, in Alkmaar. Ja, doen we. Weet je al, en ik woon in het centrum, dus ik ben er ook echt binnen tien minuten. En dan ga je dan nog heen? En dan ga ik nog heen. Dat, dat waardeer ik alsjeblieft. Ga, ga je even een hand uitlaten. Ja, nee hoor. Dat vind ik ook leuk. Ja, prima als je dat wil, Doe maar. Ik bedoel, uh, ja. Leuk om even buiten de structuren te stappen. Vandaag in Telegraph Telegraaf gelezen in Amersfoort... krijgen krijg ze dus... Uh, ja, gaan ze oefenen met tanks. Hoe ze met tanks om moeten gaan. Ze krijgen natuurlijk ook heel veel geld daar. Momenteel bij de Defensie. Echt miljoenen. Ja, miljarden volgens mij. En ja, die tanks kosten een hoop geld. En uh, ja, je kan ze dus ook zo elke keer gaan rijden... In, in de bossen. Maar nu hebben ze een animatie gemaakt een tanksimulator op de kazerne. En die schijnt niet van echt te onderscheiden zijn. Je zit ook in een krap hockey, Je krijgt zo'n zo uh, zo bril op. Zo een beetje uh, slechte lucht. Uh, ook, ja. Een, een machine luchten. Lucht. En uiteindelijk uh, moet je dus beslissingen nemen... Uh, om in die, uh, die VR-wereld uh, mensen neer te schieten... of uh, mensen te redden. En dat schijnt echt stressvol te zijn. Ook gaan ze daar oefenen met een wapen in de hand. Net of ze zeg maar... Uh, uh, 1 tot één gevechten hebben. En dan hebben ze een koptelefoon op, zo'n bril op... en dan hebben ze echt een wapen in hun handen. Nou, het ziet er heel maf uit. Maar op die manier kunnen ze heel goed oefenen. En kan je zelf bepaalde situaties nog een keer overdoen. Dat je denkt, ja, je had even sneller naar rechts moeten gaan. En op die manier kan je dus langzaam eh, die mensen trainen. En het kost minder munitie. Dat is wel duidelijk. Het kost alleen heel veel tijd. En eh, het maf is wel dat je... Ja, het, het, je hebt wel iets minder stress. En... Eh, je voelde natuurlijk ook niet of je geraakt bent. Dat heb je ook niet. Maar uiteindelijk schijnt dit wel een hele goede met, opstapmethode... naar een, een, goede, een, goede, een goed soldaat te worden. Dus dat is mooi. Goed, Jij bent op zoek naar kunst of zo? Ja, nou ja, het is heel raar. Ja? Er is dus een... Uh, een banaan! Een, ja, ja uh, de God. comedian is een kunstwerker uit 2019... gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan... En het is een werk waar drie uitvoeringen van gemaakt zijn. Maar ik, wat ik gewoon niet helemaal snap. Ja. Is dat is dus een banaan die met duct tape aan de muur is geplakt? Ja. En nou is er een heel zielig artikel. Dat de marktkoopman uh, die de banaan uh, uh. had verwijderd. en die heeft hem voor een kwartje verkocht. En ik <laughs> denk, zo. Van hoezo dan? Dat is de creatie, dus. Uh, in, in 2019 verkocht die Catalaan drie soortgelijke bananen. destijds voor 120.000 dollar per stuk. Ja. En een nieuwsgierige uh, journalist van de New York Times ging uh, onderzoek uit... en dat uh, de, de, de bewuste banaan was opgepikt door een uh, fruitkraam, door een marktkoopman... en die de uh, bananen daar voor 25 cent per stuk. Dus uh, toen, toen de journalist hem vertelde dat het een van die bananen voor miljoenen was verkocht... aan een, crypt, een cryptocurrency-eigenaar, uh, ondernemer, was hij helemaal perplex, zegt hij. Waarom heb ik dat niet geweten? Ja, dit is... Maar ik vind het wel heel bizar, want er hangt een banaan met, pik, met ja. duct tape geplakt. Met tip, ja. En meer gebeurt er niet. Ja, er is al eerder zo'n banaan opgegeten. Want mensen dachten, ja, die hebben hem voor de grap toen opgegeten. Toen is er weer een nieuwe banaan opgehangen natuurlijk. En nu uiteindelijk is een eigenaar, dus Xin uit uh, China, heeft die installatie... Noemen ze het, installatie, een banaan met duct tape op de muur. heeft die installatie gekocht en die is erbij gaan staan. Hij uh, heeft hem betaald en heeft hem daarna opgegeten. Hij heeft de naam gewoon uitgezet. De installatie. De installatie heeft hij ontmanteld. Hij zegt, ik ben nu een onderdeel van het kunstwerk. Ik hoor er dus bij. Het dus kunstwerk ik, zit nu in mij. In mij. Dus ik moet, ben je dan ook nog te koop met de schil in je hand? Is dat het? Is dat de volgende kunstinstallatie? Is heel ja, raar. Het is wel grappig dat deze, uh, deze kunstenaar uh, ja, ik denk, ja. dat hij zoiets bedenkt. Maar dat er ook een markt voor is. En dus ook voor de baldadigheid heeft hij zoiets bedacht en omdat ja. zijn naam alvast vast gekoppeld is en als het eigenlijk in, in een museum terechtkomt, ja, dan is het Chaka, dan is het Kasta, natuurlijk, want alles wat in een museum aan de muur hangt, brandblusser is uh, kunst. Ja, dus ja, ook de benaam. Uh, dus dat, maar die ben twee ik... blikjes toch? Er waren de laatste twee blikjes bier. Ja, ja, Denk ik van ook van, nou, oh, had de kunst, had, uh, had de schoonmaker had ze weggegooid. Hij vond het een uh, unieke artistieke ervaring deze uh, Justin Sun uit China. En wat er nu verder gedaan wordt, of er nou weer nieuw banaan wordt opgehangen... dat lijkt me niet, hè. Maar dat lijkt me niet helemaal respect te voor deze gast... die er 5,6 miljoen voor heeft betaald. Goed, dames en heren. Toevallig leeft op de radio. Straks de geschiedenis. Wat gebeurde allemaal door de jaren heen op 30 november? is maar even de hit van Friend Ferdinand. Look forward to every day, oh my. Some days are just here to try every day. Oh my. Sometimes it's every night. I can be irascible or proud. Then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each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 naar het gast waardoor de eerste wereldoorlog is ontstaan. Uh, night or Day. Ja. Uh, vandaag trouwens in de Telegraaf nog heel stuk gelezen over, als we het toch over oorlog hebben natuurlijk. Uh, uh, Winston Churchill zou vandaag 150 jaar geleden geboren zijn. En dat hij eigenlijk zijn nadane nadagen in, in de jaren 30 uiteindelijk toch nog... Uh, de, de oorlog heeft gered. En heel veel bizarre dingen heeft gedaan. Hij heeft ook wel een beetje foute dingen in, oorlog, in Duitsland gedaan. Hij heeft in een stad laten bombarderen. Waar heel veel slachtoffers zijn bijgevallen. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed. Hij moest een statement maken. Maar goed. Uh, dus daar staat er stil. En die gast heeft gewoon echt zoveel verschillende dingen gedaan. Hij schijnt ook een bepaald landgoed te hebben gekocht destijds. En daar heeft hij zelf heel veel dingen gemetseld. Want hij had een metselopleiding had gedaan in oh, de tijd. Ja. En hij heeft wel iets zijn leven. Want hij verdient natuurlijk in de, in de politiek niet zo heel veel geld. Heeft hij iets van... 40 boeken geschreven of zo. En daar heeft hij eigenlijk het meeste geld mee verdiend. En daar is hij eigenlijk ook wel rijk geworden. Niet door in de politiek aan touwtjes te trekken. Nou, interessante manier. Goed, wat zit jij te lezen? Nou, ik, ik zie ineens een nieuws van uh, vannacht. De ja? acteur en presentator Tom Waas is zwaar oh? gewond geraakt... bij een eenzijdig auto-ongeluk in Antwerpen. Hij okay. heeft zelfs even in levensgevaar verkeerd. En, uh, maar de toestand is ernstig. Dus rond één uur s'nacht is hij met zijn oldtimer Porsche ingereden op een zogenaamde botsabsorber. Dat is een groot Oeh. bord dat op een rijbaan waarschuwt voor wegwerkzaamheden. Ja, hij ja. is er vooral bekend door Rijze Waas en ook door zijn rol als in een succesvolle Netflix uh, serie Undercover. Dus, ja, ik weet uh, het. Hey, maar hey. hij is waarschijnlijk, uh, het zal moe hij geweest zijn dat hij dus gewoon niet op tijd gereageerd heeft. Nee, ja, Dat hij een... gewoon op zo'n bord die waarschuwt voor wegwerkzaamheden. Ja, dan hoop ik dat zo'n absorber... Bang op schoonbaar goed is ingesteld. Nou ja, want daar hij... zit water in of zo, geloof ik. En dan, dan kan je toch een klein beetje overleven. Maar goed, wel ja, ja. ernstig gewond. Ja. Ja, de man die altijd in die Porches, veroorzaakt. In die oude Porsche zit daar dan wel zo'n... Uh, uh, uh, ding wat eruit komt. Nou, weet ik niet of een oude post dat heeft. Ik denk het niet. Nee. Dus, uh, dus, uh, denk... Hij is zwaar gewond. Hij is dus in levensgevaar verkeerd. Zo. Dus, uh, nou ja. Ja, goed, ja. Ik heb ontzettend genoten van zijn televisieprogramma's altijd. En het kwam vooral omdat... Want ik, ik film ook heel veel als ik op reis ben... en kijk ik mijn filmpjes naar, denk ik, nou... Interessant hoor. Een beetje saai. Maar goed, waarvoor maakt het reizen leuk? Ja, als een presentator alleen gekkigheid doet. En allerlei dingen vertelt. En daar is hij wel gewoon heel goed in, deze baas. Maar ja, net maar als die. En, en het taaltje is zo zacht, hè? Want je had ja, ook dat ja, ja, ja. dwars door Nederland. Dat is ook zo'n. Uh, die heeft toch de, de, de die prijs ja, van klopt. de ring, de televisie. Ja, de, in Bel de Belgen, in. ja. Zeker die <S coughs> dan, uh, door Nederland heen ja. trekken. Maar goed, uh, ja. Ja, soms heb ik er niet zoveel rust voor. Ik vind dat altijd wel een beetje knullig allemaal. Maar goed, vandaag uh, kijken wij even nog uh, de wereld in. Oh ja, sowieso. Ik voel me soms echt een heel oude vent. Gisteravond, toen ik naar bed ging, had ik hem met mijn vrouw nog over. Ze zeggen ja, je bent een heel oude vent. Nou, dankjewel. Maar ik bedoel, er zijn momenteel twee dingen in het nieuws... Uh, die dan heel veel aandacht vragen. Black Friday, weet je wel. En dan hoor je iedereen erover praten Ja, dat vind ik wel moeilijk hoor. En dan mens kan er niet aan ontsnappen. Want echt overal heb je reclames en loop je op straat. En dan word je gewoon die winkel ingetrokken. En dan moet je dat kopen. Vandaag heel uitgebreid hoe dat komt. Dat dopamine wordt aangemaakt als je iets gekocht hebt. zelfs als je goed contact hebt met vrienden en zo. En het is gewoon een fuik waar je in loopt. En ik luister naar en ik denk... hè Ik snap er echt helemaal geen ruk van. En het andere is dat... Heel veel mensen natuurlijk verslaafd zijn aan het telefoon. En ja. dat begint al op jonge leeftijd. En in Nieuw-Zeeland, ik hoorde gisteren het nieuw, ja, bij, ik heb nieuw het ook bij, bij Bo. Wereldnieuws voor Australië. Jongeren onder de 16 jaar mogen daar geen sociale media meer gebruiken. Een overweldigende meerderheid van het Australische parlement... stemde deze week voor die wet. Als het aan hen ligt, ziet de wereld er in het nieuwe jaar zo uit. The year is 2025. Kids across Australia drop their phones and go outside to climb trees. Ja, hartstikke mooi. Dat is ook het idee gewoon dat je niet met je mobiele telefoon mag. Nou, iemand die in een studio aanschoopt, die zei dit. Uh, hoe heerlijk zou het zijn als je gewoon kon zeggen. Ja. Het mag niet van dik schoof. He? Je mag niet op je telefoon. Want als moeder of als vader dat moeten zeggen... maak jezelf natuurlijk niet uh, heel erg populair. Nee, zeker niet. Stel je voor dat je als moeder en als vader... Die je kinderen moet aanspreken. Nee, uh, niet op je telefoon. Dat is natuurlijk mooi. Dan schoof die taak overneemt. De regering is al zo goed in alle dingen goed te regelen in, in Nederland. Dus ik bedoel, dat pakt hij zo erbij natuurlijk. Hoewel, ik wordt er nou weer verworpen. Natuurlijk is het ook zoiets of het wordt niet bezuinigd. Maar goed, denk jezelf. Ik heb dit allemaal niet. Ben je ook verslaafd aan je telefoon? Heb je ook Black Friday moeilijk kunnen doorstaan? Nee, nee, dat niet. Maar nee? uh, ik, ik ben wel af en toe dat ik denk... Uh, ik moet opstaan, ik moet wat gaan doen... en dan uh, toch nog toch even kijken. Maar waar zie je dan zo om naar te kijken? Ik, ik kijk naar de telefoon, ik kijk mijn berichtjes... ik zoek wat uit voor mijn radioprogramma en dan ga ik weer... nou ja, aan het werk is altijd weer zo'n negatief klank. Maar, ik ga nou, maar niet als doen. je een berichtje zoekt... dan zit daaronder, krijg je vaak automatisch filmpjes. Okay. En als je er op een eentje klikt... oh god, daar gaan we weer, weet je wel. En ja? dan, dan zie je toch weer te kijken. En, uh, ja, okay. Nee, ik, ik ben... Uh, ik ben, uh, noem het ontgift op mijn vakantie, maar uh, ik, ik moet er echt op letten dat ik niet weer. Uh... Oké, okay, dus jij hebt het ook. <coughs> ja, ik denk altijd dat, dat, dat, dat, dat hoor ik die mensen. Ik, waar zitten ze dan in vast? Is het echt heel leuk waar je in vast ja, zit? Ja, grappig. Maar jammer, ik is... hoor niemand erover zinnig iets te kunnen zeggen over waar ze in vast zitten. Weet je dan, Heb je dat gehoord? En dat? Oh, dat was echt zo interessant. Niemand lulde erover. Het is dan allemaal. Ja, maar ik denk dat mensen zich er ook een beetje schamen dat ze weer in die telefoon gezogen zijn, zeg maar. Oké. Okay. Ze ja. Maar het is inderdaad die grappige filmpjes af en toe. Die ja. zijn heel leuk. En je uh, hebt ook die gasten met die Snapchats en zo, die uh, dat naar elkaar sturen. Ja. En, uh, maar als je die Snapchat uit is, dan zie je automatisch weer een paar filmpjes. En die zijn toegespitst op jouw interesse, hè? Want dat oh, is het wat probleem. Heerlijk. Ja. Dat, dat nee. hebben ze zo gemaakt dat je erin gezogen nou, dat Nou, ik heb er ook helemaal geen interesse dus Dat is natuurlijk het fijn. Ja, dat is het. Dat is, het. Dat is het gewoon natuurlijk echt. Er zit er gewoon helemaal geen. RUK gewoon! ben met mezelf bezig! Nou, dat we zal vast ook wel iets voor zijn, denk ik. Oké, okay, ik met de laatste plaatjes voor 9 uur wel. een beetje toch? Nee, we draaien nog meer plaatjes. Eerst hier met Jay Pike. Keep on moving, dat zeg ik. Blijf maar bezig, heel goed. run from everyone and I can't escape myself. Neuzige geluid van J-Buck. En blijf bewegen. Nou ja, zeg, wat hoorde ik gisteren op. Dat ze toch ook weer flink gaan bezuinigen op sportclubs en zo. En uh, ja, ik geloof ik, Jan Derksen uh, had er sowieso een theorietje over. Je, je, je stuit een hele grote groep, stuit je bui, buiten de sportverenigingen. En, en dat is onverantwoord. Ja, uh, maar hoe gaan maar ja, we Maar ja, het grote verhalen, is, waar halen ze dan het geld ja, vandaan. Dat neem ik de linkse inderdaad. partijen altijd kwalijk. Ja. Ik weet het ook niet. <laughs> dat is even een tegenvaller. Ja precies. Normaal weet Jan Dirk altijd Precies hoe het moet worden aangepakt. Dit keer had hij ook gezegd. Ja ik weet het ook niet hoe die spurt Klopt nou. Geld binnen moeten worden gehaald. Ha en zij hadden een fantasie over dat vroeger nog altijd wel een loesje partij in het dorp woonde. Weet je, die een beetje zwart geld had. Die zegt nou oh, joh je hebt je, je, je 50.000 euro. En uh, steek maar even in de goede zaak. Want mijn zoon is hier ook aan het voetballen. Dat was hun ideetje. Dat dat tegenwoordig niet zo veel meer gedaan wordt. Maar goed. Ja, het is waar. Er wordt minder gesport. Terwijl vandaag in de Telegraaf te lezen... dat er heel veel nieuwe voetballertjes zijn. En eh, dat er heel veel vrijwilligers... Ik weet niet waar het precies was... maar het was echt een grote groep... waar iets van 23.000 mensen zijn meer gaan voetballen. Jongens en meisjes. Dus dat is niet verkeerd. Uh, en dat is... Uh, ja, de Nederlandse voetballersvakbond KNVB... Uh, zegt dat er, uh, dat er heel veel mensen bij zijn gekomen. Uh, even kijken hoor. Um, het seizoen in totaal uh, 12... 1000? Nee, nee, meer. 120.000? 120.000 personen waren in seizoen 23-24 aangesloten bij het voetbalclub. Wow. En dat zijn er uh, 1 miljoen meer of zo. Nou, echt gigantisch veel meer zijn er. En uh, dat schijnt omdat er uh, creatief wordt omgegaan. Maar ik hoor ook weer die berichten dat veel meer mensen dus moeten helpen... Hè? dat ze zeggen, maar, er is verplicht... als je zoon zeg maar, op de voetbal zit... dat je ook in de kantine gaat staan. Leuk dat je verlangstuk langs de lijn laat staan te roepen... en zo, maar hij klauwt zo, niet. Ja, maar het is ja, ook ja. goed dat je even zelf bijdraagt. Dus in de kantine staan, opruimen. Ja, dus één keer in de maand, uh, uh, een avond of een middag. Ja, en er was ja. ergens een voetbalclub... die is de tribune is geheel gebouwd, dus vrijwilligers. Een inzamelangactie. Maar ja, daarentegen is de stroom... om al die lampen te laten branden... nog steeds duurder geworden. Dus het ja. is een beetje dubbel, hoor ik. Dus, maar goed, het is, het is wel belangrijk. Uh, en, ja, ik zeg zelf de weg wegdoen, dat zeggen we alles wel, volgens mij. Dat scheelt ook alweer. Oh, dat de mensen bewegen. meer ja, bewegen? Ja, ja, ja, Zeker, zeker. Zo plat, zo plat is het. Ja, ja. het. ja, Zo plat kan je het slaan, inderdaad. Ja. Dus, uh, ja er is een uh, speciale alcoholcontrole geweest op Schiphol voor vliegend personeel. En toen bleek een stewardess, had ruim zeven keer de toegestaande hoeveelheid alcohol in haar boete. Zeven boet. keer? Ja. <laughs> en ze zei, moet een boete van 1900 euro betalen... En ook de andere twee personeelsleden kregen een boete omdat ze te veel hadden gedronken. Dus 1,43, dat is best wel veel. En uh, de politie meldt ook uh, dat een andere stewardess had 1,3 en een steward 0,24. Dus die viel mee. Maar uh, ik vraag me af of ze alsnog mochten vliegen. Ik denk het niet. Want ze mogen dus eigenlijk tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol drinken. En uh, ja, dit soort controles worden wel vaker uitgevoerd op Schiphol. Ja, ja ik... ik denk het is toch nog wat minder gevaarlijk als het de stewardess is dan dat het de piloot is. Ja, klopt. Ja, ik kan alleen heet ja? koffie over je heen krijgen. Dat, dat is best gevaarlijk ook, natuurlijk. Hè? Ja, dat ja. is waar. Dat is wel weer. Oh ja, u heeft wat gedronken. Ja, het is gezellig in de cockpit met de, <laughs> de piloot. Nou, lekker ja. hoor, doe nog maar een drankje. Zeker. Nou, het laatste plaatje voor 9 uh, uur. Even een lekker. Graham Parker girl in it.